Drie uur, Femke Wolthuis met het NOS-journaal. Thailand krijgt toch geen amnestiewet... voor de schuldigen van het politieke geweld van de afgelopen jaren. De wet werd begin deze maand aangenomen door het Huis van Afgevaardigden... maar is in de Senaat gesneuveld. Dat kwam mede door protesten van inwoners van Thailand. De wet zou iedereen amnestie geven die betrokken was... bij het politieke conflict dat Thailand in zijn greep houdt sinds 2006. Toen werd premier Thaksin Shinawatra afgezet.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 Het plan om de pensioenopbouw te verlagen moet in 2015 ingaan. en moet een bezuiniging van bijna 3 miljard opleveren. Dat is de grootste besparing van het regeerakkoord. Morgenmiddag gaat het overleg tussen het kabinet en de vijf oppositiepartijen verder. Het weer? Een koude en natte nacht. Morgen eerst ook regen of motregen. Het is waterkoud met maximaal van 7 tot 10 graden. Later op de dag wordt het vanuit het noordwesten droog. En dan klaart het op en dan wordt het 8 tot 10 graden. Dit was het NWS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Renze Klamer. nacht. Fijn dat u luistert naar Dit is de Nacht van 12 november 2013. De komende twee uur gaan we het hebben over racisme. Onderscheid op basis van rassen. Dat doen we naar aanleiding van het grote racisme-experiment... dat afgelopen week, donderdag was dat, uitgezonden is bij BNN. En daarnaast heeft de Raad van Europa een rapport uitgebracht... over het racisme in Nederland. En afgelopen middag, gistermiddag dus eigenlijk... zei vicepremier Lodewijk Asscher bij het programma Dit is de Dag... dat het Nederlandse politieke klimaat niet racistisch is. Genoeg aanleiding dus om het hierover te gaan hebben. Dat doen we ook met twee gasten in de studio. Marjan Boelsma, teamleider preventie bij Radar, antidiscriminatiebureau. En met Zini Usdiel, hij is maatschappijhistoricus aan de Erasmus Universiteit... en weet veel over dit onderwerp. En met hen gaan we praten over racisme. Goedenacht allereerst, alle twee. Goedenacht. Te gek dat jullie vannacht naar de studio willen komen. Uh, we gaan uh, met elkaar wat vragen bespreken. En ook met u, zoals gewoon heel simpel. Wat is racisme? En uh, doen we hier ongemerkt zelf ook aan mee. Waarom zijn we dat eigenlijk dan uh, racistisch? En heeft u er zelf wel eens mee te maken gehad? Uh, nou ja, misschien bent u wel eens in de bres gesprongen... voor iemand die met racisme te maken kreeg. Laat het ons weten. Dat kan, uh, zoals u uh, misschien als trouwluisteraar weet... via het nummer 0800 1121 helemaal gratis. Dat kan ook even via de mail. Dan mag dat naar nachtapenstaartje.io.nl. Of even op Twitter met de hashtag dit is de nacht. Maar laten we eerst eens even luisteren naar een fragmentje over het onderwerp racisme. Ik ben niet racistisch. Ik ben meer uh, etnisch paranoïde. <lacht> nee, voor, mij, kijk, voor mij zijn er op de hele aardkloot maar twee soorten mensen. Twee soorten mensen op aarde. Mensen die voluit durven te niezen... Als ze moeten niezen, gewoon natuurlijk, bam, alles eruit. En er zijn mensen die als ze moeten niezen... hun hoofd gebruiken als een soort container van de explosieve opruimingsdienst. Ja, racisme en het gaat niet altijd uh, op basis van nissen, helaas. Heeft u de ervaring mee met racisme en wat is die ervaring? Laat het uh, weten. Misschien bent u bijvoorbeeld wel eens op een sollicitatiegesprek geweest en uh, werd u op basis van uw huidskleur afgewezen. Laat het weten via 0800 1121 of op Twitter met de hashtag Dit is de Nacht. Uh, voordat we hierover verder praten, ook allereerst. Oh nee, hij is nog niet in de studio. Nou dan heet ik hem straks wel even welkom. Flip Norman, ik had hem net al aangekondigd. Die gaat ons vannacht uh, voorzien van live muziek. Maar soms is een plaatje ook wel mooi, bijvoorbeeld van John Hyatt... Let my love throw a spark And Have a little faith in me When the tears you cry Je het niet. Have a little faith in me van John Hyatt. We hebben het uh, vannacht over racisme en uh, in de studio twee gasten. Als eerste Marjan Boelsma. Je bent teamleider preventie bij Radar. Ja. Dan denkt iedereen bij Radar natuurlijk meteen aan dat TROS-programma... maar dat is het niet. Wat ja. is het wel? Het is uh, anti-racisme antiracismebureau. Dus het is voor gelijke behandeling, antidiscriminatie. Dat is de officiële benaming. Okay, en jij bent... We maken deel uit van een uh, aantal... we werken samen met een aantal andere antiracismebureaus in uh, Nederland... Oké, okay, want het is dus niet een landelijk bureau? Nou, het is wel een groot bureau waar ook Midden- en, ik geloof, Noordwest-Brabant onder vallen. Ja. Zeg maar heel Brabant. En Rijnmond. Oké. Okay. En Zuid-Hollandse eilanden. Een beetje midden Midden-Zuidwest-Nederland. Zoiets, ja. En wat is dan jouw rol precies als teamleider preventie? Nou, we hebben een team preventie. En die geven trainingen, voorlichting. en dat soort zaken op het gebied van discriminatie. En racisme, maar ook uh, van ja, wat kan je ermee doen? De voorlichting. En wat is het, discriminatie? En wanneer is er sprake van? En hoe kan je het signaleren en hoe kan je daarmee omgaan. En die voorlichting uh, die geef je dan op scholen? Ja, of... Op okay. scholen, maar het kan ook op bedrijf, bij bedrijven zijn. Het kan uh, bij uh, overheidsinstellingen zijn. Het kan overal eigenlijk zijn in het maatschappelijk leven waar, uh, waar de problemen zijn om. Een veilige omgeving te hebben waar geen discriminatie uh, plaatsvindt. Ja. Op welke grond dan ook. En als u eens, een, een, een, om maar eens even makkelijk te beginnen. een definitie zou moeten geven van racisme. hoe zou die dan klinken? Na een uh, slot. Ja, ik, ik, uh, ik hanteer de definitie van Filomena Asset. En die zegt racisme is. vernedering, uitsluiting en problematisering van de groep waar het om gaat. Ik denk dat dat een aardige dekking geeft van wat het betekent. Ja. En misschien kan Zinni daar nog. Ik, ik zag Zinnië SDU knikken. Maatschappij historicus aan Erasmus Universiteit. Onderschrijf jij die definitie? Uh, Jazeker. Ik heb zelf ook een eigen definitie. Maar dat is uh, overlappend met de definitie van Asset. die Marianne net uh, aangaf. Uh, ja, misschien gaan we straks praten over de definities. die vandaag zijn gegeven door onder meer Lodewijk Asscher. Maar wat, wat mij betreft is de definitie. Ja, als je meerekent hoe racisme historisch is gestructureerd in de samenleving. Uh, hoe het ook vandaag de dag uh, een uitwerking heeft. Dus beseffende dat het niet alleen een kale kop... en een uh, omhooggestoken rechte hand is... maar dat ook onderliggende, subtiele, onbewuste structuren heeft. Dan is wat mij betreft de definitie van racisme... het hierarchisch onderscheid maken... dus de nadruk op maken... Uh, tussen mensen op basis van al dan niet vermeende... Verschillen, etnisch, religieus of uh, raciaal. Oké, okay, en in het hierarchisch bedoel je, er is dan altijd sprake van dat het ene verheven is boven exact, het andere. Exact, en dat kan op allerlei verschillende manieren. Uh, ook in allerlei verschillende velden, of het nou de arbeidsmarkt is of het nou de beeldvorming is. Maar het is belangrijk om te beseffen, en daar, daarom ben ik ook heel boos eigenlijk vandaag door de uitspraken van minister Ascher, uh, Het is ook belangrijk om te beseffen dat het niet per definitie bewust hoeft te zijn. He, want, als je, als, want als je dat steeds blijft herhalen, die mantra... wat gewoon ook ja. ahistorisch is... dan is niemand racistisch in het land... behalve een klein groepje neonaties. Nee, maar je hebt het over de uitspraak van... als je er vanmiddag geloof ik en dit is de dag... Ja. ik heb ook even geluisterd... het ging naar bijvoorbeeld over een tsunami van, van Oost-Europeanen... En dat vond hij dan geen racisme, want ja, dat, dat woord wat ervoor gekozen wordt, dat, dat, dat maakt niet zoveel uit volgens hem. Maakt dat wel veel uit volgens ja, hem? zeker. Ik bedoel, de, kijk, woorden hebben een heel diep effect, hè? vaak ook een onbewust effect, in het zogeheten discours, het publieke debat. Als je de term tsunami gebruikt, wat is een tsunami? Dat is een natuurramp, een verschrikkelijke ramp die je overkomt. En als je dat woord dan verbindt aan Polen, een etniciteit, dan is dat de puurste vorm van racisme. Dan maak je mensen bang. Voor ja. tsunami, tsunami ben je niet gerust op als die eraan komt. Is ook een van de verwijten. We gaan er zo nog even over hebben van de, van de Raad van Europa. Um, ja. um, Misschien mag ik nog even iets aanvullen bij Zini. Ja. Uh, uit onderzoek blijkt dat bijna een derde van de Nederlanders... ook denkt in hiërarchie van rassen. Dus... Om maar aan te geven dat er nog best basis is om te beweren dat wij ook in een racistische samenleving leven. Dus even concreet, een derde denk bijvoorbeeld dat een blanke blank ja. ras verheven is boven ja. alle andere gekleurde heeft rassen. Je heeft daar toch een superioriteitsdenken bestaat er. Ja. Oké, okay, en is dat dan echt een bewust denken of meer een onbewust? Nou, dat, is, dat, dat, dat hoeft niet zo te zijn. Dat je, of dat bewust is. Als je dat bewust zegt, dan is het natuurlijk bewust, want dan zeg je het ook en dan definieer je het blijkbaar zo. Ja. Maar misschien is het in de discussie kan het ook zinnig zijn... om intentie en effect uit elkaar te halen. Ja. Dat is denk ik ook wel belangrijk om dat ook te noemen. Ja, u geeft voorlichting op scholen. Wat voor vorm van racisme komt u daar het meest tegen? Op scholen, nou, daar, daar kan het zich uit in pestgedrag. En daar discriminatie en schelden. Gewoon schelden. Het komt ook bij sportclubs voor. Uh, of je bent, uh, je bent een kankerturk. Of je bent een zwarte, weet ik veel wat. We kunnen alle boort het misschien wel verzinnen, kan ze niet eens verzinnen. Ja. <coughs> en wat, wat en is dat je... zijn kwetsende opmerkingen. Ik ken er heel veel uit mijn hoofd, hoor. Sinds. Ja. Uh, je ja, kent het hele gelijk Ik heb opgegroeid als <laughs> types Turk in Rotterdam Zuid. Tijvenstuk. Uh, uh, ja. Ja. ja. Ja. heeft er een aantal naar uw hoofd gekregen. Oh God. Ja. Heel veel. Dat uh, was. Uh, ja. Dat is. Okay, dat is ook het interessante. Ik heb ja. er ook wel eens over geschreven. Uh, ook. Ja. Is misschien een banaal voorbeeld. Hè, maar toen ik opgroeide als kind in Rotterdam Zuid. Uh, ik had een leuke jeugd. Hè. Ik had een, het was een arme, arme wijk. Toen nog overwegend blank. Maar ik had gewoon vriendjes op straat... met wie ik ging voetballen, knikken noem het maar op. Maar zodra we ruzie kregen... Mm -hmm. was het kutturk of tyvesturk... rot op naar je eigen land. Nou, dat, dat zijn die praatjes die mm -hmm. ze ook misschien thuis hoorden. Ja, ja. Uh, maar het is misschien een banaal voorbeeld. Uh, enerzijds heeft het wel effect op je. Je, je, je beseft je dat je anders bent... Uh, dan, dan, dan de andere kinderen. Maar ten tweede, laat dat ook uh, zien... Uh, uh, Zodra tolerantie ophoudt, ja. heeft de getolereerde een groot probleem. Dat, dat, dat banale voorbeeld kun je ook. Uh, brede trekken naar de rest van de samenleving. Het maar. onderscheid gaat pas spelen bij oneenigheid, bij problemen. Ja, en, en dan zie je dus die hiërarchie terug. Hè? Dat hiërarchische onderscheid. Dat de, de, de, de ene groep ja, eigenlijk toch gewoon boven de andere groep staat. Ook al zijn we heel tolerant geweest. Ja. Uh, dus dat, dat is eigenlijk de kern ook van, van, ja, van racisme, eigenlijk. En even terug, terug naar jouw jeugd. zodra je, Zolang je gewoon een gezellig vriendje was, was er eigenlijk niks hand. Maar als je knikkers ging stelen, was je opeens nou, een nee, nee, Je gaat er automatisch vanuit dat ik zo aan het stelen was. Oh ja, nu ben ik natuurlijk wel. Dat dus, uh... is hypothetisch, <lacht> hypothetisch. Je bent dan een stigmatiseren. Ja, nee, nee. Oh, nee. Nou, en we zijn er maar net begonnen. We moeten nog uren, uh, drie minuten met elkaar. Nee, maar het klopt wat je zegt. Hè. Dat, hè, dus zodra er een onenigheid ontstaat, of zodra je ja, met je kop over de mijl wat uitsteekt of ruzie krijgt, dan is de getolereerde groep, hè, die heeft een probleem. Niet, ja. niet de groep die de macht heeft. Dat zie je ook dus in de Zwarte pieten discussie. Ja. Heel duidelijk, oh ja. denk ik. Nou, daar gaan we het ook nog en, even later over Dus overleken. als je iets ter discussie stelt... en je zit inderdaad bij de getolereerde groep... dan moet je opeens naar je land. Ja. Dan moet je terug naar je land. Ja, zo ja. Iemand, uh, dat zei iemand vandaag. En, en dat is dan waarschijnlijk een stukje angst... en bedreigd voelen ofzo, of zo. Uh, ja, waar, waar zou dat vandaan komen? Wat is de eerste reden? Nou, ik, dat denk, denk, ik denk macht. Het is pure macht. macht. Het is, kijk... Uh, nou, ik, ik spreek dan als historicus, nou, als uh, eeuwenlang uh, uh, zeg maar de culturele macht, om het even te zeggen, bepaald is door de, de, de blanke groep, He, dus ook dat Zwarte Piet uh, verhaal, He, de Zwarte Piet is in de loop der tijd veranderd, in mm -hmm. de jaren zestig bijvoorbeeld, maar nu een nieuwe groep Nederlanders ook inspraak wil in de evolutie van een nationale traditie is het opeens, nee, okay. wij bepalen het. Ja. Jij, niet jij. En als je dat wel wil, dan moet je maar oprotten. Ja. Zoals het gewoon Nederlanders zijn. Komt er komt heel veel racisme opeens bovendrijven. Exact. Bij oneenigheid. We gaan ook bellers aan het woord laten vannacht. Daar mogen jullie ook op reageren. En straks gaan we het nog over van alles hebben. Onder andere over die Zwarte Pieter discussie. Over het rapport van de Raad van Europa. Uh, maar laten we eerst even kijken wie uh, er hangt. Willem uit Hilversum. Goedendag. Ja, goedenacht. Jij zegt racistisch zijn ze overal. Ja, eh... Uh... Dus jij ook? Over, overal uh, ter wereld is, uh, is racisme. Laat ik uh, beginnen. Uh, er worden mensen gediscrimineerd. Uh, laat ik beginnen in, uh, in Nederland. Uh, blanke mensen bijvoorbeeld met uh, rood haar. Die worden gediscrimineerd en, uh, en uitgescholden. Ja. En, in, in Nederland want uh, dat zul je niet zo graag meemaken in uh, Schotland en Ierland omdat daar uh, overwegend uh, veel uh, mensen uh, voorkomen met rood haar ja. en dat overal uh, ter wereld is uh, is, uh, is racisme en, uh, racisme betekent uh, letterlijk onderscheid uh, maken en dit uh, uh, dat doet iedereen ja, je bedoelt automatisch wordt een afwijkende, een, een, iets wat afwijkt van de norm, laat ik het zo noemen, dat wordt automatisch, ja, daar wordt automatisch onderscheid tussen gemaakt op een negatieve manier. Ja, ja, ik uh, had gehoopt dat er uh, op de uh, antillen geen uh, racisme thuis zijn, omdat je daar... Uh... Van, van, van blank tot, uh, tot heel donker hebt, maar, ja. Uh, ja, daar, daar wordt ook uh, onderscheid uh, gemaakt uh, uh, hoe, hoe licht je bent, uh, hoe, uh, ja, hoe, hoe, ja. hoe beter je gezien wordt. Uh, uh, dat, dat is jouw eigen ervaring, je bent daar geweest? Uh, ja, een keer één keer jaren geleden. En uh, Maar dan was het zo bij, bij dus, uh, dus gekleurde, gekleurde mensen, uh, uh, colored people noemen ze dat in eh uh, uh, uh, Amerika ja. en uh, in Zuid-Afrika. Dus dat is uh, zeg maar half, half uh, zwart-half Ja. En uh, ja, die uh, die vinden zichzelf uh, meer dan, uh, dan mensen die, uh, die donkerder uh, zijn. Helemaal donker zijn. Oké, okay, dat heb je ervaren. Dankjewel ja. Willem voor jouw belletje. Ga ik even naar Robert uit, uh, uit Heerlen. Jij hebt uh, te maken ja. gehad met positieve discriminatie. Juist, juist. Ik, uh, ik heb zelf een uh, universitaire opleiding, bedrijfseconomie. Ja. En daar wil ik jarenlang uh, wil ik daar een banen hebben. En dan krijg je te maken met positieve discriminatie. Bij gelijk gebleken, geschiktheid genieten alle tonen de voorkeur. Die paar vacatures die armer zijn. Nou, daar wil ik ook op solliciteren. Geeft u mij het sollicitatieadres alstublieft. Dat ja. mag ik u niet geven, want dit is voor de Surinamer, de Marokkaan, de Antibiaan of de Turk. Zeg maar, ik wil ook graag die baan hebben. Nee, dat is positieve discriminatie. En nogmaals zeiden ze toen, bij gelijk gebleken geschiktheid, geniet de Allegroenen de voorkeur. U heeft kansen te over op andere banen. Ja, is, is, maar ik wil ook graag werken. Cynisch deal? Of is werken. Even... Maar het idee dat ik niet in aanmerking kom, dus excuseer dat ja. ik als Blanke geboren ben in mijn eigen land. Excuseer dat ik als Blanke geboren ben. Waarom dit onderscheid dat ik een Blanke ben en dat een Turk, Marokkaan, Antilliaan, Suriname, Geen. Ja, die, die deze baan toegeschoven kreeg. Punt is duidelijk, wij, uh, Robert het waarom... Heerle. Maar... Even, even een reactie van, uh, van seniorstief. Ja, ja, ik, ik heb een vraag eigenlijk, want ik ben wel benieuwd naar welk bedrijf... of welke organisatie dat dan is waar meneer naar heeft gesolliciteerd. Want dan ga ik het meteen doorspelen aan al mijn allochtone vrienden... waarvan uit uitgebreid onderzoek is gebleken dat zij 20 tot 40 procent... minder kans hebben dan deze meneer op de arbeidsmarkt. Puur op basis van afkomst, oh, eh, met dezelfde cv. Dat is onderzocht op basis van 1500 gemestte cv's door het CBS en door het SCP. Dus ik ben heel erg benieuwd naar welke instelling dat is... en dat ga ik promoten. Oké. Okay. Ja, nou, nou de, de, instelling, de, de vacatures die er gewoon op het arbeidsbureau liggen... bij vacatures... dat is een feit dat maar wij... Maar no, noem eens een bedrijf... Uh, uh, maar waar heeft u gesolliciteerd en waar werd tegen u gezegd... we gaan niet u nemen juist, omdat u blank juist. bent? Juist, dat is bij het arbeidsbureau heerlijk geweest... en de vacature, dat is maar een nummer... Voldoe je aan die eisen, dan ga je met dat nummer naar een ambtenaar. Ja, alle klonen luisteraars met, uh, direct naar heerlijk. Waarom vind valt ik. u mij in de reden? Waarom valt u mij in de reden? Ik ga met dat nummer van de vacature naar de ambtenaar. De ambtenaar zegt: dit sollicitatieadres mag ik u niet geven omdat u niet een, een allochtone bent. Omdat ik een blanke persoon ben. Dit ja. is positieve discriminatie. Dus even naar Marjan Boelsma. Ja. Uh, hoor jij dit soort geluiden vaker? Dat het juist eigenlijk omgekeerd discriminatie nee. wordt ervaren? Nee, die... Uh... Die zijn mij nog niet tot de orde gekomen. En volgens mij hebben we ook in Nederland geen positieve discriminatiebeleid om uh, bepaalde groepen te bevoorrechten in het zoeken van een baan. Dat niet. Ik, ik kan me bijvoorbeeld best voorstellen dat uh, be sommige bedrijven hebben daar doelstelling in hebben. Dat, ze, dat ja. ze juist om... Diversiteit. Uh, om, even diversiteit. Uh, even clichés, te, te bevorderen. Diversiteit. Ja. Dat ze zeggen, nou we willen minimaal zoveel procent ook van, van andere achtergronden mm -hmm. dan Nederlands. Dat inderdaad bij gelijke geschiktheid wordt gekozen voor iemand ja, van buitenlandse achtergrond. Nou, dat, dat, kan. Dat, dat is toch ja. eigenlijk een geval van positieve discriminatie. Nou, dat is, is gelijke geschiktheid. Waar, ja, dus, dat kan je dan zo noemen. Ja. Euro, ja. Uh, Brof, Robert, Robert? belastingtoeslag. Eén vraag: waarom staat er ruim 8000 euro fiscale belastingtoeslag als je een buitenlander aanneemt? Waarom wordt. Dit doet nee, mij zo aan Nazi-Duitsland denken. Toen was het voor bepaalde personen ook niet geoorloofd om aan een vacature deel te nemen van de overheid. Ik als Nederlander ben gediscrimineerd in mijn eigen land... Mevrouw Boosman? de cijfers geven toch anders aan dat het juist. de minderheden. Had u niet op de hoogte van positieve discriminatie? de discriminatie op de arbeidsmarkt is juist niet bij Nederlanders, maar bij de mensen die uit andere groepen komen en vaak ook Nederlanders zijn. Overigens zijn Antillianen ook Nederlanders. Er wordt 8000 euro aan een werkgever geschonken als hij een. Meneer, ik begrijp dat u heel boos bent. En als inderdaad tegen u is gezegd: van u krijgt deze baan niet omdat u blank bent, jaargelang, is dat echt... Dat, mag, ik even, mag ik ook e, even, even, even Usdil. Als, u, als, u, als u er inderdaad, als als als inderdaad tegen u is gezegd... u krijgt deze baan niet omdat u blank bent... is dat object en dat vind, vind ik ook verschrikkelijk. Dat uh, ben ik ook tegen. Maar laten we gewoon ja. bij de feiten blijven. U heeft het over ja. positieve discriminatie... en ja. dat bestaat hier zeker ja. in Nederland... namelijk voor blanke, autochtone mannen. Uh, dat is ja. uitgebreid onderzocht... door het Sociaal-Cultureel ja. Planbureau... door het S ja. uh, SCP... Uh, pardon, door ja. het CBS... Uh, ja. Het is een hardnekkig uh, probleem, met name in het MKB. Dat, zijn niet, dat verzin ik niet, dat kunt u allemaal teruglezen in al diezelfde uh organisaties, statistieke organisaties, die het hebben over hogere criminaliteit onder jonge allochtonen. Wat, dus het zijn, het u, zijn de feiten. U van, maar u, als zegt u van, zegt, ik ben nog niet klaar meneer, als u zegt hè, uh, Nederlanders worden gediscrimineerd, dan bent u al racistisch bezig, want ik ben ook een Nederlander. Of u het nou leuk vindt of niet. Mijn opa kwam hier 50 jaar geleden. Dus laten we eerst beginnen met de taal die u gebruikt. R wat zegt Robert? u van het bestaan van positieve discriminatie? Ik heb het wat net dat uitgelegd, dat bestaat en daar moeten we tegen zijn. Maar geloof je ook, Zinni uh, uh, deel dat het, het komen. Ik, ik wou dat het kwam, want dan kunnen we dus die... Ja, maar geloof je dat het voorkomt? Dat is dat dus inderdaad iemand die blank is, bij gelijkgeschikt krijgt horen. Ja, sorry, we kiezen toch voor iemand anders, want we willen graag ook meer allochtoon in het bedrijf. Nee, ik geloof niet dat het, uh, dat het zo voorkomt dat mensen dan tegen uh, anderen zeggen... U bent blank, dus u krijgt deze ba baan niet. Dat, okay. Ik denk niet dat het zo direct is. Nou, we, we hebben de feiten niet uh, hier liggen. Robert, ik, ik ga je bedanken, want uh, we kunnen hier nog lang over doorgaan. Ik bouw hier niet uit verveling. Nee, dat weet ik. ik. Maar je hebt je, je punt aangestipt en daar moet ik het, uh, daar moet ik het bij laten. Uh, dus dank voor jou, belletje. En succes met solliciteren natuurlijk. Uh, we gaan eventjes naar iets heel anders, namelijk naar Flip Norman. Flip, goede nacht. Dat was even een verhitte discussie, hè? Net. Ja. <laughs> Dat is het altijd... Oh, je vermaakt ze. Oh, nou, het ja. is ook goed om dan soms eventjes af te koelen met de muziek. Die krijgen we van jou vannacht. Ja. Uh, wat voor muziek maak je eigenlijk precies? Uh, liedjes. Liedjes? <laughs> dat is mooi. En wanneer ben je ermee begonnen? Was jij als klein kind al geobsedeerd door allerlei instrumenten? Hoe, hoe is dat bij jou? Uh, uh, ja, ik was. Denk ik denk, als klein kind was ik gewoon verliefd op mijn moeder. Dus toen wilde ik ook het harp gaan spelen, net zoals mijn moeder. Maar toen kreeg ik een hele stomme harpje. Toen ben ik daarmee gestopt. Toen zijn er wat snaren van afgegaan en koos je de gitaar? Nee, toen ben ik eerst nog in een koor gaan zingen. Dat was ook geen succes? Jawel. Maar? Ik ben ook gitaar gaan spelen. Oké. Okay. Ja. Je wilde heel veel? Uh, nou, heel veel. Maar wa waarom, laat ik het zo zeggen... waarom kies je uiteindelijk voor de vorm waarin je hier nu zit... Ja, omdat ik mijn band niet kon meenemen. Dat had je wel ja. graag gewild? Ja. Want je speelt normaal met een grote band om je heen. Mm. Oké. Okay. Ik, eh, ik zou zeggen, laten we gewoon uh, gaan luisteren. Wat ga je als eerste voor ons spelen? Het liedje heet Het Plafond. Het Plafond. Ja. Van Flip Norman. Ga je gang.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 Want het plafond is altijd schoon, het plafond is altijd schoon. Mooi. Flip Norman met het, uh, het plafond. Mooi, uh, mooi vertellend liedje. Dank je wel. Is dat uh, symbool voor wat we voor de rest van uh, de komende twee ook nog krijgen te horen? Nee. Vertellende liedjes? Of wordt het heel wat anders nog meer? Nee, totaal anders. Oh. Ja. <laughs> Ik breng jullie van verrassing tot verrassing. <laughs> nou vanavond. kijk, dat is leuk. Dat is benieuwd. Ja. En uh, de, de andere rode draad tussen al die verrassingen door, dat, uh, dat is racisme. Daar hebben we het van over. Uh, en dan uh, vraag ik me eigenlijk af, Zinnius, deel nu hier toch bent, als maatschappij-historicus: uh, is het iets van alle tijden? Was er altijd al racisme? Uh, ja en nee. Kijk, als je het hebt over uh, uh, modern racisme, zeg maar. Uh, enerzijds islamofobie, ook een vorm van racisme, laten we niet vergeten. We hebben steeds over die gekleurde, lichtgetinte mensen. Uh, anderzijds heb je dat echt uh, op een kleur gebaseerd. Nou, dat, dat kun je dus traceren tot aan de middeleeuwen. Uh, als je bijvoorbeeld Herodotus leest. Dat is een klassieke Griekse uh, auteur. Uh, derde eeuw voor Christus. Die is op reis geweest naar e wat nu Ethiopië is. En hij beschrijft daar bijvoorbeeld. De mensen in dit land zijn de mooiste mensen van de wereld. Want ze zijn lang en zwart. Hmm. Dus in die tijd was zwart juist een toonbeeld van schoonheid. Uh, later zien we vooral als de transatlantische slavernij opkomt. Dat zwartheid steeds meer uh, wordt gevreemd als slecht. Als minder uh, als duivel. dat ondergeschiktheid komt. Precies, hè? want je hebt een legitimatie nodig. voor ja. de transatlantische slavernij. Dat is heel, uh, ook bijbels. Het verhaal van de, uh, de vloek van Noah. wordt dan gebruikt om, om aan te geven dat uh, de Afrikanen het eigenlijk verdienen. Uh, ja. uh, dat verhaal gaat in de Bijbel. van dat Noah boos werd op Canaan. Uh, een van zijn uh, uh, zoons. en die vervloekte hem en zijn, al zijn nakomelingen. Uh, tot slavernij uh, enzovoorts. En die werden dan ook uh, zwart gemaakt. Door de toon van God of iets dergelijks. Dat verhaal werd dan ook gebruikt. Kijk, dat zijn de Afrikanen. Hè, dus we staat ze... dat in de Bijbel, dat mensen zwart werden gemaakt? Uh, niet zwart, uh, ze, ze, ze werden verbrand. Maar dat werd dan vertaald als hè, ze werden zwart omdat ze verbrand werden of iets dergelijks. Okay. Maar in ieder geval, het, het is niet relevant wat er precies staat. Men, uh, door de geschiedenis heen zien we dat mensen, wanneer mensen andere mensen onderdrukken... Dat ze dat proberen te legitimeren op verschillende manieren. Ja. Later in de 19e eeuw wordt het tussen aanhalingstekens voor wetenschappelijkst. Dan krijg je dat schedelmeten. In Amerika worden zelfs Ieren worden als uh, uh, white niggers geduid. Hè? Die waren ook minder dan blanken. Hm. Hè, dat waren ook een beetje de tweede rangs uh, uh, mensen. Dus ja... Het, Kort antwoord, maar lang is nee, ja en nee. Zeg maar, maar meebaar zijn we op, op de manier zoals we nu kennen vanaf de middeleeuwen. Ja, dan begint hè, donkerheid, zwartheid. Vanaf de middeleeuwen wordt dat steeds meer een teken van minder. zeg maar, in, de, ja. in de westerse cultuur. En voor die tijd was er misschien ook wel onderscheid... maar was het juist andersom of zo? Dat, dat zwarte mensen misschien wel veel mooier waren dan Eh uh, Ja, hè, de, het onderscheid je dat, dat je ziet in het discours uh, voor de middeleeuwen... dat is niet zozeer op ras gebaseerd, maar op andere kenmerken. Of het nou religie is of... Uh, uh, uh, hoe zeg je dat... Uh, ja, tribaal is niet het juiste, helemaal het juiste woord, maar het onderscheid wordt op andere manieren gemaakt in plaats van huidskleur. Ja, als we die tijdspan eens wat korter maken, dus in plaats van een middeleeuwen tot nu, bijvoorbeeld even de afgelopen tien jaar tot nu, zie je dan uh, een toename of, of een stabilisatie of afname van racisme? Nou, ja, ik, ik denk niet zozeer een toename of afname, maar een, een, een veranderend karakter uh, van uh, racisme. Dat zie je ook heel duidelijk terug. Ja, dat ombudsman benoemde het al. Hè? Tegenwoordig kun je gewoon zeggen. Uh, ja, de islam is de grootste ziekte die ons land ooit heeft gekend. En het is een soort van legitieme debatpunt, zeg maar. Mm -hmm. uh, en je kunt dan zeggen, nou, islam is geen ras. Hè? Of Allochtonen zijn geen ras. Ik heb vorig jaar 2012. Toen de verkiezingsprogramma's werden gepresenteerd. Heb ik een tweet eruit gedaan. Van het verkiezingsprogramma van de PVV. Gaat alleen maar over de EU. En opeens op pagina 16 staat er. Een kaart van Nederland. Vier kaarten van Nederland. 2012, 2020, 30 en 50. of zoiets. En het wordt steeds donkerder. En dan staat boven. Het aantal niet-westerse allochtonen in Nederland. Echt zo'n racistische angstkaart. Hè, midden in het verkiezingsprogramma. Ja. Op de pagina daarna ging het weer verder met Europa. Zonder context, zonder uitdaging. Nou, ik tweette. Dit is een racistische angstkaart. En je hebt geen idee hoeveel boze reacties ik kreeg. Hoe kan je dat nou zeggen? Allochtonen zijn geen ras. Enzovoorts, enzovoorts. Dus hmm. met andere woorden. In de afgelopen tien jaar is racisme uh, eigenlijk weggepa ik zeg altijd weggepasteuriseerd. We denken allemaal, we zijn niet meer racistisch. Het gaat over andere zaken. Maar nee, het is gewoon van karakter veranderd. Ja, maar Bosma, ja. hoe zie jij dat verschil? Want je zou ja. inderdaad zeggen, islam, ja, dat is een geloof... dat is niet een bepaalde ras, dus dat is dan discriminatie. Ja. Klopt dat? Ja, en dat mag ook niet. Discriminatie op basis van godsdienst... dat mag niet volgens artikel 1 van de grondwet. En maar wat betreft het racisme en discriminatie debat... of dat dat bespreekbaar is... je ziet wel dat dat steeds meer de afgelopen jaren... in een taboesfeer is terechtgekomen. Je mag het niet meer benoemen. Want dan jaag je mensen misschien in die gordijnen. Dus dat betekent dus dat je het laat voort sudderen op die arbeidsmarkt... en bij schooladviezen en bij andere zaken waar het aan de orde is. En dat het niet naar boven komt. We kunnen, dus we weten niet meer wat het is. Wat is het dan, racisme? En wat is discriminatie? discriminatie? Dan bedoel je, dan we weten we noemen dus, dat mensen niet durven te melden bij bijvoorbeeld raden? Nou, nee, maar ook dat, ook, ook dat niet. De meldingsbereidheid is, is niet erg hoog. Daar... Er is wel een paar jaar geleden een campagne voor geweest. En die heeft heel veel opgeleverd. Het was een van de succesvolste campagnes van de overheid. Om mensen te laten zien van... je moet melden als je je discrimineerd voelt of wordt. Ja. Dat is die campagne met die maskers. Ik weet niet of jullie dat nog kennen. En dat kende een percentage van 60% meer meldingen. Ja. En de bedoeling is dat het volgend jaar weer gaat gebeuren. Maar wat ik wil zeggen is eigenlijk van... Het, uh, dat we niet meer weten wat racisme is... en dat, je daar dus, dat het strafbaar is voor de wet. Hmm. en dus dat, dat het niet mag. En ook dat discriminatie niet kan. En, en daardoor zie je dat, uh, ja, dat mensen dan maar alles gaan roepen... en maar denken dat het mag. Het ik ik is denk me even van een concreet geval op straten... Ja. in dat iemand die, die zwart is wordt uitgescholden voor een uh, voor rondneger. Ik noem maar even wat. Ja. Dat is dus strafbaar. Maar ja, wat, ja. Kan, wat kan iemand ermee? Want dat is dan geroepen. Ja, dan moet je dan bewijzen dat het ja, is toch ja, dat is. Nee, dit is heel lastig. Dat is ook heel, heel ingewikkeld. Maar het is, het is een racistische uitdrukking. Het is een racistische uiting. Dus die, diegene die dat ondergaat die wordt gekwetst. Ja. He, die, daar gaat het over. Maar die kan een klacht, niet, die kan iets meer mee moeten doen. Ja, die kan een klacht indienen of die kan een meld, al, melden kan ook. Je, ja, hoeft je niet weet, gelijk je weet een misschien hele helemaal niet wie diegene is die jou uitscheldt. Nee, dat, dat is het, maar. Dat weet je ook niet. En dan wordt het ook moeilijk om een klacht in te dienen of een melding te doen. Of alleen een melding zonder dat je kan zeggen, nou het was Pietje, Jantje of Klaasje. Ja. Maar ik denk wel dat het goed is dat het gemeld wordt. Want dan kun je het ook boven water krijgen. Ook al ga je niet gelijk een klachtenprocedure in. En er zijn voorbeelden van dat je wel zo ver kan komen. En ook een van de aanbevelingen van het ECRI-rapport van de Raad van Europa is... dat. Uh, een wetsbepaling hier ingevoerd gaat worden dat racistische motieven ook expliciet tot een aparte strafverzwarende omstandigheid maakt en dat is in Nederland nog niet. Even simpel dat gezegd, daarbij die ja. wordt door racisme ernstiger veroordeeld dan bij een andere Ja, en ook dat als je bijvoorbeeld geweldzaken hebt waar racisme ook een element is in dat geweld... dan komt dat racisme niet meer terug in die rechtszaak. Want de officier gaat voor wat het best haalbaar is... om daar straf op te krijgen. Dan ga je voor het geweld op zich. Ja. Maar niet het racistische element wordt er niet meer bijgehaald. Omdat dat veel lastiger ook is om te bewijzen. Ja. Dus, dus we zien nog maar bij al de meldingen die we wel krijgen... en wat we wel weten in cijfers, is maar een topje van de ijsberg. Mm -hmm. Heel veel is er ook verhuld. In, in dat rapport van de, van de Raad van Europa, waarin eh, wordt gezegd... eigenlijk moet Nederland daar iets meer actief actie tegen ja. ondernemen tegen racisme. Ja. Uh, Vicepremier Lodewijk Asser zei uh, gistermiddag in Dit is de Dag... Nou ja, ik weet niet of jullie het allebei gehoord of niet? Ik heb het gelezen. Ik ik heb gelezen, geluisterd. En hij het geluisterd. Uh, nou ja, hij, hij relativeert het een beetje. Nou ja, ze hebben ergens wel een punt, maar hun, de, de, de voorstellen die ze eigenlijk doen... om er iets mee te doen, vind ik niet realistisch. Uh, hè, dus uh, uh, ja... Wat, wat vond jij van zijn reactie? Nou, ja, nou, bizar genoeg. Uh, en niet, uh, ja, ben ik het daar wel mee eens. Maar niet om de redenen die Asher uh, heeft. Kijk, om terug te gaan op wat Marjan net zei. In dat opzicht verschil ik een beetje van mening met uh, een gewaardeerde uh, collega hier. Als het gaat om racistische uitingen. Ik vind niet dat die strafbaar moeten zijn. Ik vind he, dat de vrijheid van meningsuiting ook moet gelden... voor meningen die je object vinden, anders heeft het geen betekenis meer. Uh, meer. Je kunt, bovendien, pragmatisch gezien... als je iemand een boete geeft zodra hij of zij iemand anders uitschelt... gaat hij niet van uh, mening veranderen. Die gaat dan zijn mond houden buiten zijn huis, maar uh, het racisme blijft, blijft springlevend. Yeah. De enige... Ja, maar daar mag ik daar ook wat op zeggen. Ja, uh, maar waar, hmm. ik, waar ik dus wel voor ben, is... handhaving van structurele discriminatie... bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt. De overheid heeft daar een grote taak die ze totaal niet oppakt. Uh, ben heeft het al de afgelopen tien jaar over... Uh, lik op stuk beleid, over kleine criminaliteit... Uh, benoemen, noem het maar op. Maar als het komt op uh, discriminatie op de arbeidsmarkt... bijvoorbeeld, of andere structurele vormen... dan willen je er maar niet, niet aan. Maar mensen gaan straffen... omdat ze uh, een bepaalde nee. mening hebben. Dat, dat heeft ook helemaal geen, geen, geen zin of effect. Nee, maar, dat, maar wat je daar dan mee doet... is natuurlijk, dat, dat is de procedure... zoals, zoals het bij uh, antidiscriminatiebureaus gaat... is dat je in gesprek gaat met de klager en ook... Hopelijk ook met diegene die dat heeft gedaan. En dat je in een dialoog of met een mediator. dat dat, dat natuurlijk de eerste stappen maar, zijn. Marzini en dat je Usdiel niet gelijk naar de rechter gaat. Het is het recht eigenlijk wat je hebt als mens. door je vrijheid van meningsuitingen. om ook racistisch te zijn. Ja. Daar ben jij het niet mee nee, eens? Daar ben ik, ik het niet mee eens. Want ik denk niet dat dat kan. Als je een wet hebt tegen, tegen rassediscriminatie, tegen racisme. Dat staat in het wetboek van strafrecht. We hebben allerlei verdragen ondertekend als Nederland. die tegen racisme zijn. Een maar los van die verdachte daarvan. Waarom vind jij dat het niet kan? Omdat we ons hebben te houden aan waar we ons uh, hebben aan gecommitteerd. Oké, okay, dus omdat het in de wet staat? Ja, en ik denk ook dat het. En het staat niet voor niks in de wet. Ik denk ook dat het de sfeer in je maatschappij bepaalt. Of dat je daarover moet kunnen hebben. Wat voor taalgebruik je bezigt. Ja. Dat, is ook bijvoorbeeld, ja, dat geldt ook met pesten. En, en dat soort dingen. Nou, dat, het dat, probleem is dus. Daar als als gaat het als over. Je, ook, ook even los van het uh, ideaal van vrijheid van meningsuiting. Nogmaals wat mij betreft kan het veel ruimer in Nederland. Maar even los daarvan. Als je het ook pragmatisch uh, bekijkt. We hebben het effect gezien van wat Marianne net beschreef. Hè? Mm -hmm. uh, Europa, met name Nederland natuurlijk ook deels door die geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Is... Uh, is, zijn racistische uitingen, direct, uh, directe, expliciete racistische uitingen, zijn ta taboe geweest, strafbaar geweest. We hebben ook uh, strafzaken gehad in de afgelopen decennia. Waardoor nu dus racistische politici bijvoorbeeld, of andere racistische clubs hun taal veranderen zodat ze net binnen de mazen hm. van de wet blijven. Ja. Ja, Waardoor het, het bestrijden van racisme nog moeilijker wordt, want het wordt minder grijpbaar. Dus als je hm. nu zegt van, ja, wat bijvoorbeeld iemand als wilde stoet is racistisch, heb je veel meer mensen die ook echt geloven dat het niet zo is. Want hij heeft het over moslims, ja. niet over bruintjes. Hè. Dus ook strategisch gezien, pragmatisch gezien vind ik het geen goed idee om racistische uitingen, nogmaals uitingen, dus niet ja. racistische daden, ja. Ja. maar uitingen strafbaar te stellen. Oké. Okay. Ja, je kan er minimaal in gesprek gaan. Ja, dat, dat is misschien onze. We gaan even naar een beller. Memo, nacht uit Enschede. Goeienacht. Uh, ik vind vanavond het programma heel interessant. Ja. En actueel. Dat is mooi. En, en je hebt een mening over specifiek het rapport van de Europese Raad? Ja, ik vind het uh, rapport van de Europese Raad echt in goede richting. En uh, misschien net op de tijd. Waarom net op tijd? Omdat de uh, afgelopen decennia, is uh, naar mijn mening, is zo nonchalant uh, omgegaan met deze onderwerp. Ik vind zelf deze hele serieuze onderwerp. Ja. Yeah. En uh, ik zeg net op tijd, omdat het uh, uh, wordt, denk ik, erger en erger met... Uh, uh, als die actuele thematiek over die Sinterklaasfeest en dat en dat. Maar dat is allemaal kleine dingen. Maar hele uh, verzameling van, uh, van kleine dingen worden hele grote probleem. Want, want wat werk je daarvan in je, in je eigen omgeving? Want, wat, wat is jouw eigen afkomst? Uh, ik kom van de uh, uh, Balkan. Ja. En, uh, dus ik ben niet west europees zoals wordt altijd geaccentueerd. Ik heb uh, blauwe ogen en uh, ik hoef niet mijn haar blonderen om hier, te, om hier te horen, zeg maar. Nee, maar heb je ondanks dat, heb je er zelf wel eens last van, van, van de racisme of racistische opleiding? Natuurlijk, ieder, ieder wie voelt een beetje mens moet last hebben. En ik wil politieke trucje. ...met woorden positieve discriminatie. Discriminatie is vanzelf negatief, dus kan niet positief zijn. Nee. En als Hoewel, het... Ja? Waar, waar, waar dan ook wordt gebruikt die als, als, zeg maar, uh, taammiddel. Ja. Om iemand rust, rust te stellen. Ja. Discriminatie is discriminatie en kan geen... Positief zijn, vooral niet. En uh, ik vind ook, daarom heb ik gebeld ook. Yeah. Ik vind dat uh, in Nederland is meer sprake van een probleem uh, uh, als haat tegen vreemdelingen, dus niet, niet precies op de ras. Is. Racisme is zwart-wit discussie en haat en dat. Maar in, in Nederland wordt iedereen zeg maar, <laughs> uh, negatief uh, gekeken als het komt van buitenland. Het is dat meer een, is, zo, een soort negatief okay. nationalisme. Dat, dat klopt. En dat, daar speel, helaas moet ik zeggen, ook media in kaart. Okay. Dan moet een keer, als die bekende Nederlanders, moet wel <laughs> zeggen dat ze anti-racisten zijn. Dat mm -hmm. moet politici ook zeggen. Wie niet, uh, welke politieke partij niet racistisch is, dat moet wel zeggen. Dus eigenlijk sluit jij je daarbij aan bij het rapport van ik, ik de Raad van Europa... Soms, die zegt, voer daar een ik, wat actiever beleid in. Ja, ik krijg, natuurlijk. Ik krijg soms indruk dat die... Ik wil uh, zijn naam niet noemen, die parlement, parlementariër, die racistisch die uh, iedereen, voor iedereen spreekt, zeg, zeg maar uh, voor, woordvoerder voor allemaal. Dat is niet zo. Iedere partij die antiracistisch is, moet dat ook zeggen tegen eigen uh, stemmers. Ja, oké. Okay. Bedankt, okay. Uh, bedankt ik, Memo, ik, voor jouw belletje. Ik ga er zo een, nog even oh, over doorpraten met de studio-gasten. Wilde je nog één ding zeggen? Nog één ding. Kort. Ik hoop dat de uh, Europese Raad ook dwingt Politieke partijen te leden hebben en niet als bewegingen of stichtingen in het parlement te kunnen komen. PVV is geen politieke partij. Ze hebben geen leden. Nee. Ze zijn achterband anoniem. Dat, dat moet wel bekend zijn. Ja. Ik, uh, het staat genoteerd. Duidelijke mening. Bedankt, uh, bedankt Memo. Dankjewel. En uh, zometeen praat ik verder, maar eerst gaan we heel even luisteren naar muziek van Novastar. Places that I've seen, there isn't one that stays with me. Maybe may be dead, but you're not gone forever here inside of me. You don't get me wrong. I feel so free. I feel so free in here. Rome van Novastar. We hebben het uh, vannacht over, uh, over racisme. Uh, zometeen horen we ook nog meer van uh, artiest Flip Noorman. Maar eerst gaan we even naar Gerard uit Ridderkerk. Gerard, het heel eens he, he met he, Ascher, hoor, want uh, heel het politieke klimaat uh, in Nederland is al helemaal verziekt uh, door de heer Wilders. En uh, hij, wordt hij wordt nergens tegengesproken, gesproken. Zelfs uh, mevrouw Miltenburg, de voorzitter, die grijpt niet in. Dus je hebt, je, want even, de, even voor duidelijkheid, uh, Lodewijk, als je zei het politiek klimaat in Nederland is niet racistisch. Jij vindt van wel. Ja. Ook los van de PVV? Wat zeg je? Ook, ook naast, want je zegt dan: noem meteen de PVV als. als... Ja, ik ga gewoon, het, uh, die, ja, zo, het is langzamerhand zo begonnen. Gewoon, eerst door andere politieke partijen, gewoon Bolkestein heeft al uitspraken gedaan en alles. Maar gewoon, uh, het is nu echt, uh, gewoon echt uit, uit, de spuik uit uitgelopen, gewoon uh, door uh, Wilders. En ja. dat wordt gewoon niet ingegrepen door de voorzitter. Nee. Ja, ze, ze, of ze kiezen soms voor de tactiek, nou we, we negeren het gewoon een beetje, dan maken we er ook niet zo'n enorm ding van. Of zouden ze dat dus juist wel moeten doen? Uh, hij moet wel ingrijpen. Gewoon, uh, er zijn uh, gewoon regels van uh, hoe je eigen verzoenlijk moet gedragen. En, uh, en niet uh, sneer uitdoen van het uh, tsunami van uh, Polen en Roemenen. En, uh, Weet ik wat er allemaal aankomt. Nee. Uh, maar ja, nou, een last ging in. Dan wordt hij uitgemaakt als een Mieszurg mannetje. Ja. En uh, toen heeft ook uh, Van Miltenburg niet ingegrepen. Nee, maar goed, Zinius, uh, die die maatschappij-historicus, die zegt uh, vrijheid van meningsuiting. Dan moet je ook dat soort opmerkingen kunnen maken. Ook als politicus, denk ik. Ja, maar als uh, het het moet hoe moet, moet, moet. Dit vind ik wel een beetje te ver gaan. Ja. En de uh, aanhang die neemt het gewoon over, Je gewoon, die hoort steeds meer op straat, die uh, alles. En als ik er dan tegenin ga, ja, dan ben ik, uh, ja, ik ben ook, uh, hier in de kerk ook al actief geweest in uh, antiracismecomité's. Yeah. Want we hebben hier ook gewoon twee uh, partijen gehad, de Nieuwe Rechts en, uh, en de, de Centrumpartij, hebben hier in de gemeenteraad gehad, daar ben, heb ik tegen uh, te weer gelopen. Ja. Mm -hmm. yeah. Nou ja, je, je, punt, je punt is duidelijk. Het zet juist aan tot racisme, ook misschien wel in de samenleving. Ja, als er niet ingegrepen wordt. En, en ook uh, de Kamerleden moeten gewoon meer uh, Wilders aanspreken. Als hij weer zo'n aanspraak doet, dan moet hij gewoon geïnterpreteerd worden van uh, meneer Wilders. Uh, je een beetje gedijst houden, een beetje gewoon uh, je fatsoen houden. Oké, okay, duidelijk punt. Bedankt, Gerard uit Ridderkerk. Gaan we even naar Klaas uit Workum. Goedenacht. Ja klas werk, uit het uh, zelfs friezen worden gediscrimineerd. ik zit al heel lang aan de telefoon, ja. maar uh, uh, discriminatie is een soort van met uh, placebo uh, beschouwd dat. want uh, ik heb vroeger... Uh, ben ik verloofd geweest met een Namaas meisje. dat is meer dan dik 40 jaar geleden. dan was ik op een feestje. daar was een uh, Python, Bon Joop. nou, die vond het niet zo leuk dat ik erbij was als blanke. Maar de meeste van de die vonden dat het helemaal niet erg, dus, Dus ik, ik heb het ook nooit als beschouwd discriminatie. ja, hij denkt dan zo dus. Ja, maar, je, je werd, zeg maar, een beetje... Je was minder populair omdat je uit Friesland kwam. Nee, niet Friesland, dat ik Friesland was dus. Oh, dat je blank was? Ja, maar... Maar ik heb ook met andere Albanese gesproken toen de tijd. Ja, ik had ik een heel leuk gesprek. Dus dat, dat, dat, dat is dan maar een hele kleine groep. En die vonden het niet leuk. Maar ja, ik heb het niet beschouwd als discriminatie. Dus van ja, als je dat allemaal opdekt, uh, dan krijg je dat. Wat, uh, je hebt het ook al in het nieuws. Ja. Dan de, wat er iets ernstigs is, uh, is er op de radio. En dan zeggen ze ja, het is uh, een wat is uh, nou ja, wat ik maar En dan zeggen ze er niet bij, het is een, dat een donk, donkere huidskleur of met een blanke huidskleur. Ja. Dat is ook een beetje discriminatie. Dan ga je dat dan een beetje het systeem aanwakkeren. Maar bedoel je dat het een beetje overtrokken is? Vind ik wel, duidelijk. Ik heb ik heel goede contacten met donkere mensen. Ja. Dus ik, ik zie nooit een discriminatie. Discriminatie is meer een persoonlijk iets. Okay. Want het, wel de politiek heeft een, ruim 40 jaar geleden... is er al mee begonnen. Vooral de PvdA en CDA en gedeeltelijk op VVD... ...die hebben het al voor gezorgd dat de mensen er nu heel veel over sproken. Want die uh, zogenaamde asiel- of uh, de buitenlandse werknemers... Die waren een beetje zielig. Die hoefden niet hun eigen taal. Die mochten mooi hun eigen taal houden. Hun eigen cultuur. Maar ja. ze, werden, ze leerden geen Nederlands. Nee. En nu zijn er nog mensen, vrouwen die nog geen Nederlandse woord uh, kunnen spreken. Dus de politiek is er ook een beetje schuldig mee aan. Oké, okay, duidelijke, Klaas het Workum. Bedankt. Ja, nou, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben... Mag ik nou wat zeggen? Of nou, we moeten eigenlijk afronden... want uh, ja, het lijkt wel een beetje Stam.nl zo met, met de korte meningen. Maar uh, <lacht> we, we moeten echt weer verder... want we hebben nog zoveel te bespreken hier. Maar dank ja, in ieder geval voor je bijdrage. Het placebo-effect. Ja, het placebo-effect, ja. Dat is, dat is absoluut duidelijk. Dank je wel. Ja. Uh, zometeen praten we uitgebreid nog verder... met Marjan Boelsma en Zini Usdiel. Maar eerst nog eventjes naar Flip Norman... Ja. Je hebt een nummer uh, waarvan je net al even uh, bij de Soundcheck dacht ik... nou, dat, dat heeft wel bijna iets racistisch, uh, de, de lading van het nummer. Nee, <laughs> helemaal niet zelfs. Het is juist de bedoeling dat we met z'n allen verbroederen bij dit lied. Oké. Okay. Ja. En, en wij moesten ook iets doen, geloof ja, ik. Ja, daarom. Wat verbroedert er nou meer dan met z'n allen gemoedelijk uh, mee te zingen? Ja, oké. Okay. Sir, sure, yes, sir. Hè. Op een bepaald moment. Nou, geef raad. Nee, ik... sir, yes, sir. Maar, sir, yes, sir. Oké, okay. ja, snap je. Daar zit nou, een ja, soort van ik word er bijna een beetje bang van, moet ik zeggen. Dat is een verschil. Ik kan onze uh, gasten tot niks verplichten, maar ik zou zeggen begin en wij zien wel of we aan. Ja, als ik de hyena die steeds het laatste lacht, maar hey, ik heb de. Sir, die, yes, sir. Uh, sir, yes sir. Sir, yes sir. Oké, okay, nou, ja? ga je gang. En de mensen thuis, die zijn van harte uitgenodigd. Clip Norman. Ik ben dapper. Maar onrechtvaardig. Ik ben strategisch.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 Yes, sir, ik heb de sir, yes, sir, macht, sir, yes, sir, ik heb de yeah. macht, ja! Ja, dat was nog niet helemaal, maar oh, de verboeriging begint te komen. Doe ja. doen ons best. Ik ben groot, maar klein.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 Yes, yes sir. sir. Ma, sir. Yes, sir. Yes, I kept the sir. Yes, sir. Yes, ma, yes, sir. Yes, sir. I yes, kept the ma. Elke monnik toch weer oppervlakkig, maar ik. Je hebt nog ongeveer 30 seconden om uit te leggen wat je hier precies mee bedoelde met het lied. Dat iedereen mijn cd moet kopen die 29 november uitkomt. En anders word ik boos. Dat was de, ja, ik ben, we zijn een beetje bang. Hebben we wel goed een beetje meegedaan of niet? Nee, nee, het was matig. Je bent ook niet tv. het was wel goed bedoeld. Nou, we zaten hier flink te schreeuwen hoor, in ja. de microfoon. Ja. Ja. Dat goed. Flip Norman, hij is er in het volgende oh. uur nog steeds. En ook uh, Marjan Boelsma en Zini Usdiel. Uh, ik weet niet of ze nog een keer mee gaan zingen. Maar ze zijn in ieder geval nog om te praten over racisme. We gaan het bijvoorbeeld nog hebben over Zwarte Piet. En uh, nog allerlei andere aspecten van de discussie. Tot zometeen na vier uur in Dit is Nacht.